Ezekiel 32, vers 1. In het twaalfde jaar, in de twaalfde maand, op de eerste der maand, kwam het woord van Yahweh tot mij. Maar één ding is duidelijk, dit is de enige tekst die ik kon vinden op de eerste maand en op de twaalfde van de maand. Dus hij spreekt over 1 Adar. En vandaag is 1 Adar zondag 10 februari 2013. Wonderlijk is dat, hè? dus we zitten in dezelfde stand van de maan. als op de dag dat Ezekiel deze profetie ontvangt. In de twaalfde jaar van de ballingschap. En hij zegt: Mensenkind, zegt het woord van Yahweh tot Ezekiel. Hef een klaaglied over. Hé, hey, over Farao, de koning van Egypte. Dus de profeet die zit in Babel. en die moet een klaaglied gaan roepen over. Farao de koning van Egypte, en zegt dan in dat klaaglied... jonge leeuw, onder de volken, tot zwijgen zijt gij gebracht. Uitroepteken. Zie je? Dat is niet zachtjes wat zeggen. Uitroepteken. Zo moet je hem ook lezen. Gij waart als een zeemonster... Jij, uh, farao koning van Egypte, jij jonge leeuw, je bent tot zwijgen gebracht, want jij was een zeemonster. In uw stromen liet gij het borren. met uw poten bracht gij het water in beroering en deed zijn stromen troebel worden. Dus wat is farao voor een mannetje en zijn volk? Hij plonst door de, door de wateren, maakt modder, ellende, vuiligheid, rotzooi. Dat begrijpen we natuurlijk gelijk, hè? Een klaaglied moet de profeet zingen over Farao. We gaan hem nog een paar keer horen. Wie spreekt er? Hier zo zegt Adonai, Yahweh. Dus hoe de mensen het ook willen uitleggen, Adonai is een ander woord als Yahweh. Zo zegt de Heer, Yahweh. En er is maar één Heer. Echt waar, er is maar één Heer. Er zijn wel vele goden, zegt de psalmist. Nochtans is er maar één God. Er zijn veel goden en veel heren, zegt Apostel Paulus. Nochtans is er maar één God. Eén God. Adonai, Yahweh. Dan zegt Adonai, Yahweh, want zo zegt Adonai, Yahweh. Mijn vangnet, zegt hij. Spreid ik over u uit door een menigte van vele volken. Zij halen u op in mijn net, zegt hij. Dus op een of andere manier werpt Abba Yahweh een net en hij sleept ze waar naartoe? Dat is belangrijk dan. Waar sleept hij ze naartoe? Oei. Ter aarde werp ik Yahweh u neer. Slinger u weg op het open veld. Al het gevogelte des hemels doe ik, Yahweh, op u neerstrijken. De dieren van heel de aarde zich aan u verzadigen. Dat zijn de volken van rondom. Ze zullen Pharaoh en zijn volk opvreten. Hij zal ze ter aarde werpen. Hij zal ze in het graf leggen. Die uh, onbesnedenen. Mag u zo praten? Ja, hè? Het zijn toch onbesnedenen, hè? En het wordt gezegd tegen de profeet van Israël. Dadelijk gaan we zien hoe God ook tegen Israël spreekt. En tegen zijn volk. Hij zegt tegen Farao: jouw vlees leg ik, Yahweh, op de bergen. De dalen vul ik, Yahweh, met jouw afval. Dat is niet best als God over je praat. Ik hoop ooit alleen maar te horen goede dingen van hem. En als het fout gaat... Dan heb ik gelukkig nog mijn hand om uit te strekken tot Yeshua. En dan zeg je, Yeshua, vader, vader, mijn bloed. Hij is gekocht en betaald. En dan denk ik, oh mijn god, wat een redding. Vind je dat niet mooi? Echt waar, we hebben niks in te brengen bij vader. Want we zijn nu eenmaal in onze zonde geboren. En we zullen ook van doorwege de, de zonde sterven. Zelfs al hebben we niet dezelfde zonde gedaan als Adam, we zullen sterven. Maar prijst Yahweh voor zijn genade... Dat door de dood en de opstanding van Yeshua wij hoop hebben op het leven om op te staan. Maar we hebben nog heel wat struikelblokken te overwinnen. Om niet te struikelen, dat gaan we vanavond horen. Want de profeet gaat heftige dingen zeggen. Ik, zegt Abba Yahweh, drink het land met uw lijkvocht. Farao, met uw bloed. Dus dat lijkvocht is zijn bloed. Tot aan de bergen toe. De beekbeddingen worden door u door je bloed vervuld. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak. Hè? Voordat je zoveel bloed vloeit. tot de bergen. De, de, de dalen vol liggen. Maar tot het bloed gaat vloeien. Open. en tot zijn lijk vocht de aarde ingaat. tot hij naar de dood onderweg is. is wel heel duidelijk. Wanneer ik. zeg ja, nee, u uitblus. bevloers ik de hemel. en verduister ik de sterren. Kijk, dit zijn mijn synoniemen. Bevloersen en verduisteren. dat is, is bedekken. Hij zegt ik bedek de hemel en ik verduister de sterren. De zon overdek ik, zegt Yahweh, met wolken. En de maan doet haar licht niet meer schijnen. En natuurlijk. Er zal zulke dikke bewolking om die aarde hangen. De zon schijnt niet meer. De maan kunnen we niet meer zien. Dat is alles wat... Wie gaat dat doen? Hij zegt ik. Yahweh doet dat. Al de stralende lichten aan de hemel verduister ik... Hier de sterren. Ik, Yahweh, om uw wil. Wie is uw Faro. wil? Farao. Hij het over Farao en over Egypte. Dat is een heftige profetie. Of, die, of ze het geloven of niet, daar gaat het helemaal niet om. De profeet moet deze woorden, de woorden van Yahweh, gaan spreken dadelijk. Duisternis breng ik, Yahweh, over uw land. Luid. Het woord van Adonai, Yahweh. Zo luidt het woord van de Heer, Yahweh. Hij gaat verder en dan zegt hij, in dat twaalfde jaar, waar we het over hebben, op de vijftiende van die maand, dus dat is even vijftien dagen verder, kwam het woord van Yahweh tot mij. Dus ze komt het weer. Dus uh, hij heeft nog pijn in zijn oren, bij wijze van spreken, van de eerste keer, op de eerste dag van de nieuwe maand. En nu komt het op de vijftiende dag, in de helft van de maand, gaat het weer komen. In dat twaalfde jaar, op de vijftiende der maand, kwam het woord van Yahweh tot mij. Komt hij weer? Mensenkind, dit is de profeet Ezekiel. Hef een weeklacht aan over de menigte van Egypte. Hé, hey, hij had het er net over. Farao, dat is de God van Egypte die tegen Israël dorstte te zeggen of tegen Mozes... wie is die God dat ik voor hem zou moeten buigen? Nou, dat heeft hij gemerkt. Dat karakter van die farao's is nooit veranderd. Echt niet waar. Dus die farao wordt aangesproken... en nu heeft hij het over de menigte van Egypte. Over heel Egypte. Mensenkind, hef een weeklacht... over de menigte van Egypte. Doe die neerdalen even niet tussen haakjes lezen, in de onderwereld. Wat is de onderwereld? Dat doen die grafdelvers, die graven naar de onderwereld... en die leggen daar de lijken in van de gestorven mensen. Mensenkind, hef een weekklacht aan over de menigte van Egypte. Doe die neerdalen tussen haakjes. Gij en de dochters van geweldige volken... tot wie de weekklacht gesproken wordt... In de onderwereld bij hen die in de groeven zijn neergedaald. Hef een weeklacht aan over de menigte van Egypte en doe die neerdalen gij en de dochters van geweldige volken, dat zijn die andere grote volken eromheen, in de onderwereld bij hen die in de groeven zijn neergedaald. En dan komt er een hele belangrijke vraag, zegt hij. Wie... Gaat gij in liefelijkheid te boven? Heb je het dan over Egypte? Oh nee. Wie gaat gij in liefelijkheid te boven? Dat tegen die profeten. Nou zegt hij. Daal neer om te worden gelegd bij de onbesnedenen. Dit is één. Want nou gaat het over de profeet die iets gaat vertellen. Want alles moet uitgeroepen worden onder het volk van Israël. Dus die kunnen horen over de profetie van Egypte, eerst van Farao en dan van het hele volk Egypte. En ineens zegt hij dan, wie gaat gij in liefelijkheid erboven? boven!" vraagteken. Dus dan moet het volk horen, oh, wie gaan wij nou in liefelijkheid erboven? Nou schrik niet, hij zegt daal neer om te worden gelegd bij die onbesnedenen. Uitroepteken. Want het gaat ook niet goed met Gods volk in Babel. Velen conformeren zich aan de goden van Babel. Want ze hadden de goden van Babel al gediend toen ze nog in Israël waren. God heeft ze niet voor niets overgegeven aan de goden die zij dus in afgoderij dienden. Want de goden van Babel, dat zijn geen goden. Dat zijn afgoden. En afgoden zijn nul. Is niks. Terwijl jij de enige prachtige God hebt. En die hebben je je rug toegekeerd om te buigen voor wat niks is. Dus dat is heftig hoor. Midden in de profetie komt dit naar voren toe. Wie gaat gij in liefelijkheid te En dat is de profeet. Daar zegt hij tegen, want die gaat het eigenlijk ook tegen Israël zeggen. Want die moet gaan horen wat er besloten is. Niet alleen maar over Egypte. Dadelijk ook over alle volken rondom Israël. Dat gaan we allemaal niet lezen, maar ik laat het wel zien. En dan gaan we pas naar het hoofdstuk toe... waar God andere dingen zegt tegen Israël. Dus midden in die profetisch woord zegt hij... Wie gaat gij in liefelijkheid boven? Israël, wie gaat er in Israël in liefelijkheid te boven? Nou zegt hij: daal neer om te worden gelegd bij de onbesnedenen. Dat zijn de goddeloze volkeren. Om al die versen te lezen van hoofdstuk 32, vers 22, 24, 26, 29, zou te veel tijd kosten voor vanavond. We kunnen het wel doen, maar dat kan je het thuis ook doen. Dan zult u zien dat vers 22 gaat hij daar ook nog zeggen. Want daar is Asser met zijn hele scharen zijn grafsteden rondom hem. Dus wie liggen er nog meer in het graf? De Asser. Daar is Elam met heel zijn menigte rondom zijn graf. Daar is Mesektubal met heel zijn menigte zijn grafsteden rondom hem. En daar is Edom zijn koningen en al zijn vorsten. Allemaal in dezelfde plaats van... De Farao en dat hele faro, heel dat Egyptische volk... daar liggen dus ook Assur, Elam, Mesek, Tubal en Edom. Dus zo gaat die profetie door. Maar die liggen allemaal in het graf. Dat graf, die onderwereld, is een plaats... waar zij zich met elkaar ontmoeten. Dus al die mannen, Egypte, Assur, Elam, Mesak, Edom... ontmoeten elkaar in het graf. Dat is alleen maar een voorbeeld... Wat wie in het graf is, die kan niet meer nadenken. Die heeft geen vreugde, die heeft geen verdriet. Want hij is daar tot de dag dat hij opgewekt wordt. En dat is bij de wederkomst van de Heer om hem te ontmoeten. Of het is duizend jaar later om op te staan in een andere opstanding. En die is niet prettig. Ik hoop dat we allemaal in de eerste opstanding zullen opstaan. Is deze duidelijk mensen? Dit gaat over de volken rondom Israël die het graf in zijn gegaan. En daar ontmoeten ze elkaar ook. Wie gaat gij, broeders en zusters, in liefelijkheid boven? zegt hij tegen Israël, daal neer om te worden gelegd bij die onbesnedenen. En dat is erg. Tot een besneden volk moet liggen tussen de onbesnedenen. De onbesnedenen, die zijn werkelijk dood. Maar zij die besneden zijn, zijn voor God niet dood. Abraham is wel in zijn graf, maar hij is levend voor God. Wij waren dood in zonde. Nochtans, we hebben tot bekering mogen komen. We hebben de dood met Yeshua ondergegaan en opgestaan. Voor God leven wij. De wereld leeft nog in zonde en is dood voor God. Snap je het verschil tussen dood en tussen leven? Dus ook in het graf is er nog onderscheid tussen de doden en tussen de levenden. Maar ze zijn beide dood, ze hebben geen gedachtenis, niets. Tot aan de dag van de opstanding... En dan gaan we er maar vanuit, met alle respect en liefde... tot we zullen opstaan met Adam en met Abraham... en met Isaac en met Jacob, met koning David. En tot we zeggen, zo jongens, zijn dat die mannen? Ja, dat zijn die mannen. En dan zullen ze zeggen, hé, hey, ben jij er ook bij? Het wil ik kom jij? Ik zei, nou, 2013 na Christus. Zo, ik ben van 3000 voor Christus. Kun je het voorstellen? Onverstelbaar, die massa mensen, die rechtvaardigen... die opgewekt worden. Door omdat ze uitgezien hebben op Messias. Hoewel David nog niet eens geweten heeft dat Messias Jezua zou heten. Maar degenen die naar hem uitgekeken hebben, die hebben hem ontmoet. Wonderlijke ervaring. Mensenkind staat er in Ezekiel 33 vers 1. Want er staat in vers 1 opnieuw. Het woord van Yahweh kwam tot mij, Ezekiel. Mensenkind spreekt tot uw ah, volksgenoten en zegt tot hen... Wanneer ik, Yahweh, over het land het zwaard breng. En de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen en tot wachter aangesteld. En deze ziet het zwaard over dat land komen, blaast op de bazuin, waarschuwt het volk. Dus die gaat roepen, die profeet. Die zegt, jongens, stop met je zonde, kom tot bekering en doe wat God zegt. Want er komt een zwaard aan. Wij zeggen hetzelfde. Ook voor ons komt er een zwaard aan. Daarom waarschuwen we elkaar en waarschuwen we de anderen. Die harten moeten open, hun denken moet veranderd worden. We staan in dezelfde positie als Ezekiel toen, staan we nog steeds. Want ook dat zwaard komt nog. Zodat je het graf terechtkomt. En dan ben je bij de onbesneden of ben je bij de besnedenen. Dus je bent van God de dood of je bent levend. Dus dat geldt voor die tijd, deze gaat ook specifiek in vervulling in die tijd, maar de les die we eruit trekken geldt ook voor ons. Wij zijn ook met elkaar mensen, uiteindelijk zijn we een profetisch, een koningschap, om de grote daden gods te verkondigen en de mensen op te roepen, hetzelfde eigenlijk wat Ezekiel doet. Mensenkind spreekt dat je volksgenoten zegt... wanneer ik over een land het zwaard breng... de inwoners van dat land hebben uit hun midden iemand gekozen... en tot wachter aangesteld. Deze ziet het zwaard over dat land komen... blaast op de bezuin, waarschuwt het volk. Als dan iemand het geluid van de bezijn hoort... Dadadada, jongens, kom terug, het zwaard, er komt een zwaard. Echt waar, Gods oordeel komt... Maar laat zich niet waarschuwen. Het zwaard komt. Rukt hem weg. Dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Je hebt de woorden gods gehoord. En je hebt gezegd. Klinkt goed. Maar niet voor mij. En je gaat door op je oude weg. De dag van je dood komt. Luister. Als dan iemand. Wel het geluid van de bezuin hoort. Maar zich niet laat waarschuwen. Het zwaard komt rukt hem weg... dan komt diens bloed over zijn eigen hoofd. Een mens, Telt voor? Twee. Eigen verantwoordelijkheid. Ja. De rechter zegt eenvoudig... we hebben je de profeet gestuurd. De bezuin heb je gehoord. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat nou ja, ja? Je hebt niet gewild. Hij heeft het geluid van de bezuin gehoord... broeder en zuster... Maar zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed komt over hemzelf. Als hij zich had laten waarschuwen, zou hij zijn leven hebben gered. Je kan niet zomaar zeggen, ik ga toch nog een beetje rottigheid uithalen. Ach, ik bid vanavond alweer om een gebedje tot eer. Het is weer gebeurd. Echt waar, want het wonderlijk is, in de hele offerdienst... ...wordt gesproken in Leviticus over zonden in onwetendheid bedreven. Daarvoor werd geofferd. Elke dag. Elke dag. Elke dag. Maar owee als er eentje willens en wetens wat uitgevreten had, wat niet betamelijk is, dan moest hij zelf naar de tempel, moest hij zijn schaapje meenemen en dan moest hij zeggen dat hij gezondigd had. Dat zien we in de gemeente nog niet gebeuren. Ik vind het goed dat je het thuis doet. Maar doe het. Maar in deze tijd kwam je voor de tempel, voor de tabernakel. Met je lammetje. Of met je geit. Of met je kippen. Of met je duifjes. Maar je moest de zonde beleiden. En dan kon die uh, priester, die kon dan de tempel in. Ja, wij zijn een priestelijk koningschap, weet je nog wel. Wij kunnen ook met zonde dealen die mensen gedaan hebben. Zegt vader, we komen nu samen voor u aangezicht In uw heilige tempel in de hemel. En we pleiten. Onze broer heeft gezondigd. Hij heeft spijten van. We pleiten op het bloed van Yeshua. Zegt vader, is goed, zegt hij. Ga weer verder, staat op mijn zoon. Schitterend. Wij hebben ook dezelfde tempeldienst, alleen de ware tabernakel die in de hemel is. Die niet door mensenhanden gebouwd is, maar door God. Ezekiel 33 vers 6. Maar, zegt hij, wanneer de wachter het zwaard ziet komen, en wij zien het zwaard komen, want we zijn de Torah en profeten gewaarschuwd, wachters, doch niet op de bezuin blaast, zo, wanneer nou de wachter die het zwaard ziet komen... niet op de bezuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt... en het zwaard komt, rukt iemand van hem weg... dan wordt hij wel weggerukt in zijn eigen ongerechtigheid... maar van zijn bloed zal ik de wachter rekenschap vragen. Dus die man die sterft in zijn ongerechtigheid waar zijn bloed, waar zijn leven dus in zat... dat eist God van de hand, van de wachter die niet gewaarschuwd heeft. Dus die man die gaat sowieso door zijn ongerechtigheid aan gronden. Maar hij gaat dan op dat moment ongewaarschuwd. Wij zijn verantwoordelijk voor de dingen die we weten. We moeten het gewoon zeggen in alle liefde, en alle rust. Ook al doe je het nog zo moeilijk, al heb je pijn in je buik... zeg het zachtjes, ook al krijg je gelijk op je kop van hou je mond. Jij wil ik niet meer horen. Geen probleem. Gewoon zeggen. Een profeet en een wachter is niet geliefd. Ook in Israël niet. Onze heer Yeshua hebben ze vermoord. Nou wat heeft hij niet gesproken tegen de Joodse mensen. Tegen Israël. je nu mensenkind in vers 7. Dan komt hij weer mensenkind. Hij hebt het natuurlijk tegen Ezekiel. U heb ik tot wachter over het huis Israëls aangesteld. Hij staat voor God. Hij hoort de woorden van God. Ezekiel jij bent de wachter. Wanneer gij een woord uit mijn mond hoort, zult gij hen, mijn volk, uit mijn naam, de naam van Yahweh, waarschuwen. Als ik de goddeloze zeg, hey goddeloze, jij zal sterven! uitroepteken. Dat is niet zachtjes zeggen, hey hey hey, je gaat sterven. Echt niet waar? Maar tegen wie dit nou? Als ik Yahweh tot de goddeloze zeg... Goddeloze, gij zult sterven. Dat is een woord wat hij tegen Ezekiel zegt. Ezekiel moet het tegen het volk zeggen. En tegen dat volk Israël zeggen... die dus in goddeloosheid wandelen... want ze moeten Sabbat vieren, ze doen het niet. Ze moeten allerlei dingen doen... uit liefde tot Abba Yahweh... en ze doen het niet. Er is niets meer wat ze rechtvaardigt. Maar die wachten, moet het zeggen... Wie is nou die goddeloze? Dat is dus gewoon de Israëliet die niet naar zijn Torah leeft. Die gaat willens en wetens het roer omgooien... en die zegt, ik ben hoger dan God, ik doe wat ik wil. Dat is een goddeloze. Degene die buiten zijn, ja, die kennen God helemaal niet. Maar een Israëliet die de Torah overtreedt... willens en wetens is een goddeloze. Dat klinkt niet leuk, hè? vindt u? Jij goddeloze... Je zal zeker sterven. Uitroepteken. Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg. Dan zal die goddeloze broeder in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar van zijn bloed, waar zijn leven dus in zit, zal ik u rekenschap vragen. Zeggen joh, je ziet een broeder die stopt met zijn sabbat te gedenken, voor mijn aangezicht te komen. Mijn feestdag, waardoor die broeder weet... tot dit de dag is van zijn God. En hij zegt, ja, kom nou toch, ik ga het op zondag doen. Dat gaat niet. Je zal tegen je broeders die zondag vieren moeten zeggen... de Heer zegt, gedenk de sabbatdag. Ezekiel 33, vers 8 nog een keer. Als ik tot de goddeloze zeg, goddeloze... gij zult zeker sterven, uitroepteken. Maar gij spreekt niet om de goddeloze te waarschuwen voor zijn weg... Dan zal die goddeloze in zijn eigen ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed, broeders en zusters, want daar zit zijn leven in. Dat leven, zegt hij, zal ik rekenschap vragen van u. Ik, Jale, nee, vraag jou rekenschap. Dat jij vergeten bent en hebt te waarschuwen. Maar als gij een goddeloze waarschuwt. om zich van zijn weg te bekeren. doch hij bekeert zich daarvan niet. Dan zal hij in zijn eigen ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw leven. leven gered. Heftig hè? Die andere kost het zijn leven. Je zou bijna kunnen zeggen, hij wordt nog gedood gedurende zijn levensperiode. Dadelijk in de duizend jaar wordt een jongeling honderd en de oude die zal met honderd sterven of zoiets staat er. Dus zelfs in de duizend jaar is er nog een periode waar iedereen gewoon honderd jaar wordt. Eén ding is duidelijk, je kan voor je tijd je leven moeten geven. Zijn alle mensen die op de vijftigste gestorven zijn, om hun zonde gestorven? Kijk, dat oordeel ligt niet aan ons. Er zijn kinderen gestorven die nog maar een week oud waren. Dus we gaan niet zeggen, al diegenen die voor hun tijd gestorven zijn... Nee, het gaat hier om een les die God ons geeft. We zijn wachters en we zien het zwaard komen, want het zwaard komt echt... Al is het niet over een jaar, niet over tien jaar dat zwaard komt, zelfs als we gestorven zijn en zullen opgestaan. En welk, welke opstanding zullen er zijn? In de eerste, om de Heer te ontmoeten? Want dat zijn de rechtvaardigen. Of in de tweede, kunnen we dan nog de Heer ontmoeten? Want dan zit je niet meer tot de eerste opstanding van de rechtvaardigen. Nou, als gij de goddeloze waarschuwt om zich te bekeren, dan zal zijn eigen ongerechtigheid zal die sterven. Maar broeder, dan hebt gij uw leven gered. Ezekiel 33 vers uh, 10. Gij nu, mensenkind, hij tegen Ezekiel, zegt tot het huis Israëls. Dat is duidelijk, hè? Dat zijn de twaalf stammen. Huis Israëls. Aldus zegt gij. Hé, hey, wie zegt hier wat? Het huis Israëls. Ja toch? Gij nu, mensenkind, zegt tot het huis Israëls... Puntje, puntje, wat moeten ze zeggen? Al dus zegt gij, Israël... Onze overtredingen en onze zonden rusten op ons. En daardoor kwijnen we weg. Hoe zouden wij dan leven? Snap je wie het nou gezegd hebt? Hij krijgt dus van ja, weten te horen wat Israël zegt. Want die zitten natuurlijk in Babel... Er zijn de velen gedood. De tien stammen zijn weg. En de twee stammen zitten er nog. Die worden later ook daar naartoe gebracht. In die periode is dat. Maar wij kwijnen weg, zegt Israël. Onze zonden rusten op ons. En daarvoor kwijnen we weg. Hier in, in Babel. Hoe zouden wij dan leven? Heeft God een antwoord op. Zeg tot hen. Zowaar ik, Yahweh, leef. Hey, leuk is dat, hè? Als vader Yahweh zegt, zo waar, als ik leef... er is er eentje die leeft. In alle eeuwigheid, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is leven. Wie dat leven gaat ontvangen... dat leven is door God aan Yeshua gegeven. Hij is opgewekt uit het graf. Dus hij heeft het leven van God gekregen. Wij ontvangen datzelfde leven... door dood en sterven en opstaan. Het leven van Yeshua. Dus de God die, wat zegt hij... Ik, Yahweh, leef, zowaar ik leef, luidt het woord van de Heer Yahweh. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Dus Israël weet goed heel wat die in Babel zitten. Wij behoren eigenlijk tot die goddelozen. We kwijnen hier weg. Oh God, wat hebben wij gedaan? Wat hebben we toch gedaan? Waarom hebben we de afgoden gediend? Waarom hebben we Jerobiam gevolgd met die stomme, gouden koeien van hem? Want dat is de oorzaak dat Israël weggevoerd is. Ze voelen zich ook als goddelozen. Wat hebben we gedaan? Maar dat is goed, hoor, dat ze roepen. Ik heb geen behagen in de dood van de goddelozen. Maar veel in daarin dat de goddeloze van Israël zich bekeert van zijn weg. En leeft. Want dan heeft hij weer het leven van Yahweh. Dan kan hij ook rustig sterven als het zover is. Want dan wordt hij opgewekt in het leven wat Yahweh beloofd heeft aan zijn volk. Op grond van Torah. Twee keer, bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou het gij sterven, huis Israëls? Vind je dat nou mooi is, dit leest? Langs elke hoek waar hij binnenkomt, laat hij duidelijk horen... ...jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet. En de profeet is verantwoordelijk om het tegen je te zeggen. Er is een weg terug. Zelfs de Israëlieten die in Babel zitten... ...die na 70 jaar terug zouden moeten komen... Ja, daar was een heel klein beetje wat terugkwam. heel klein beetje wat terugkwam. Alleen de profeet had wel namens God gezegd 70 jaar. Dus die tijd zitten ze. En toen Daniel ontdekte dat die 70 jaar bereikt was... toen begon Daniel te bidden. Mijn vader, Abba Yahweh, die 70 jaar is om. En dan krijgt hij zicht. Dan krijgt hij zijn beelden van het gouden ja, Hij gaat de ontwikkelingen zien. Hij gaat praten met de koning Kores. En uiteindelijk krijgen ze de toestemming om het volk op te roepen en terug te gaan naar Jeruzalem, maar pas na 70 jaar. Maar er zijn er toch vele gestorven. Hè? Het lijkt net of je door de woestijn heen gaat, het hele volk trekt uit Egypte weg. En hoeveel kwamen er in het beloofde land? Twee. Twee. Joshua en Caleb, in hun was een andere? Geest. geest. Hé, hey, een geest. Oh, de geest van God. Dat is dus de geest van? Gehoorzaamheid. Ach oh het, we hebben nu de woorden van Torah gehoord en ze zijn gewoon gehoorzaam geweest en ze hebben zo de woestijn door kunnen gaan. Het duurde wel veertig jaar, terwijl het in drie maanden had gekund, maar in hun was een andere geest. Wij hebben diezelfde geest ontvangen. De goddelozen, welke geest hebben die? Ja, gewoon geest van de wereld. Wat de wereldbeheersers uh, pro proclameren, die machtige wereldgegeerders, die overheden en machten. Die in hun denken compleet verziekt zijn. En daar grote koninkrijken stichten. En de koninkrijk van Israël. Dat willen ze onder de voet lopen. Die hebben de geest om Gods volk te vernederen. Wonderlijk is dat toch? Welke geest? We luisteren of naar Abba Yahweh. Of we luisteren naar de zondemachten die de mensen drijven. Wonderlijke ervaring. Zegt, waar ik leef, zegt Yahweh. Luidt het woord van Adonai Yahweh. Ik heb geen aan de dood van de goddeloze Israëliet. Maar veel in daarin dat die goddeloze Israëliet zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer je, bekeer je van je boze wegen. Boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis van Israël? Israël, overwinnaar met God was het, weet je wel? Dat volk, wat heet? Overwinnaar met God. Jacob, het Israël, dat hij overwon. Nou zegt Ezekiel in vers 13, Abba Yahweh zegt tegen hem... Wanneer ik Abba Yahweh tot de rechtvaardige zeg, dat hij zeker leven zal. Mooi hè? Tegen die onrechtvaardige zeg je zal zeker sterven. Maar tegen de rechtvaardige, je zal zeker leven. Maar hij, die rechtvaardige, vertrouwt op zijn gerechtigheid en doet toch even onrecht dan zal met hem geen van zijn gerechte daden rekening gehouden worden, maar om het onrecht dat hij deed, zal hij sterven. Nou, wie wil er nog zijn hand opsteken als rechtvaardiger? We zijn rechtvaardig, verklaarde mannen en vrouwen. Niemand van ons wil meer zondigen. En nog moeten we zeggen met Paulus... die zondemacht die in ons zit, die zonde... Romeinen, 6, 7, 8. We zijn erover aan het uh, lezen op de woensdagavond. Zo, als ik het goede wil doen... het kwade ligt me bij. Dus het u nog net niet doet het. Maar u hebt diezelfde strijd. Onze eigen uh, ziel... onze eigen uh, oude mens, noem het maar... waar we in geboren zijn... is onze grootste vijand. Onze, natuur. onze eigen natuur is onze grootste tegenstander. Daar heb je strijd mee... Althans, jullie niet, ik wel. De grootste strijd heb ik met mijn eigen mens. En Paulus, die zegt het heel mooi, en een hoop mensen begrijpen Paulus niet. Die moeten niks van Paulus hebben, hij is moeilijk om te verstaan, zegt Petrus. Zo, wat is die Paulus moeilijk. En degene die het niet verstaan, die verdraaien zijn woorden tot hun eigen verderf. Stries hoor, maar die zonde macht zit in ons. Wij zijn onze grootste tegenstander. Om het onrecht dat hij deed, die rechtvaardigen zal die sterven. Dat kan ik niet korter maken voor u. Vers 14. Wanneer ik, ja tot de goddeloze zegt. Jij goddeloze, jij zal zeker sterven. Maar hij bekeert zich van zijn zonde. Kijk, is leuk hè? Hier hebben weer het woordje zonde. En wie had het nog meer over zonde? Paulus in Romeinen. Dat is zonde, die zit in de menselijke natuur, zit die gewoon in. Zo worden we geboren, daarom zullen we ook sterven, ook al hebben we niet dezelfde zonde gedaan als Adam. Zo klein als een kind is, het sterft voor zijn tijd. Niet omdat het gezondigd heeft, maar omdat het in zonde, dat is de, de situatie waarin we zitten. Hij zegt duidelijk, bekeert zich van zijn zonde. Handelt naar recht en gerechtigheid, dat is zoals Abba Yahweh het zegt... De goddeloze geeft een pan terug, dus dat wat hij... Ge... ...vergoedt het geroofde, wandelt naar de inzettingen die doen leven. Hé, hey, de inzettingen die doen leven. Het christendom kent heel de Torah niet meer. Vele hey, evangelisten zeggen, heel die wet is toch weg? Ja, geen wonder dat er geen aanwijzing is meer wat zonde is. Zee, joh, zijn we zijn wij geloven in Jezus hoor. Nou eten we varkensvlees, we gaan op zondag en op woensdag en op dinsdag. En de moslims doen het op vrijdag. Maar Gods volk doet het op Sabbat. De goddeloze, dat die goddeloze Israëliet, hè, denkt erom. Geeft een pan terug, vergoedt het geroofde, wandelt naar de Torah, die doet leven. Zodat hij geen onrecht meer bedrijft. Hij bedrijft onrecht. En bedrijven, dat is ondernemen. Een ondernemer is net een mannetje die achter een kruiwagen loopt en die gaat pas rijden als hij hem duwt, weet je wel? Dat is ondernemer. Wat zegt hij hier zo? Die onrecht, geen onrecht meer, bedrijft. Die stopt met dat bedrijf van dat karretje duwen van de zonde. Daar moet je mee kappen. Zo simpel is het. Hij zal zeker leven, hij zal niet sterven. Wij zijn gelukkig mensen geworden... die ons eigen karretje langs de kant gezet hebben. Wij zijn andere bedrijvigheid gaan doen. We hebben het karretje van de Torah genomen. Dat is wel eventjes een beetje tillen. Maar dat wordt steeds lichter. Het is een vreugde om het karretje van Torah te duwen... en in die wegen te wandelen. In dat spoor verder te gaan. Zo eenvoudig, zo simpel is het. Kan je tegen de traditionele christenen niet meer zeggen. Ezekiel 33 vers 16. Geen van de zonden... Die hij bedreven heeft, zal hem meer worden toegerekend. Hij heeft naar recht en gerechtigheid gehandeld en gewandeld, en het bedrijf opgenomen en naar het Torah geleefd. En het doen van Torah naar de inzettingen leven, dat is leven. Vind je het leuk om zo te horen? Ja. Geen van de zonden die hij bedreven heeft, halleluja, zal hem nog worden toegerekend. Al mijn zonden zijn voor Gods ogen weggedaan. En zoals het hier gesproken wordt over toegerekend, zo wordt ons ook de gerechtigheid van Yeshua toegerekend. Je hebt het niet verdiend, hij rekent je toe. Daarom kunnen we zeggen, hier zitten we als zonen en dochters Gods. En precies hetzelfde, het evangelie is niet veranderd. Zoals het vroeger was, is het nu. Alleen zij leefden naar de Messias toe. En wij hebben Messias herkend. Erkend, en we leven terugziend op Messias Yeshua. Maar hij is de Messias. Hij is uiteindelijk het beeld van de hoge priester. De ware hoge priester die voor ons de dienst in de tempel in de hemel verricht. Wij moeten alleen maar het karretje oppakken van de Torah. En gaan wandelen in het spoor van Torah. Want daarin is leven. Alleen degene die naar de Torah leven, dan zegt God, hey, ik ken, hij kent de zijne. Wie zijn ze zijn, hè? Dan ga je niet naar Torah leven. Red de Torah. Oh Wel nee, daarvoor is het niet gegeven. De wet is gegeven opdat de zonde herkend gaat worden. Pas als de wet zegt. de begeerte van de buurvrouw is zonde. denkt hij, oh, dat wist ik niet. Maar op datzelfde moment snap je ineens. oh, dat is zonde. Oh, mijn God, wat heb ik toch gedaan? Nou zegt hij, beleid het dan, stop ermee en doe rechtvaardig. En dan gaat hij jou iets anders toerekenen. Hij rekent je de gerechtigheid toe. Dus hoe zijn we behouden? Door de toegerekende gerechtigheid van de Torah. We zijn hier rechtvaardig. Het is ons toegerekend. Dus we mogen dan zeggen, oh mijn God, wat een genade. Tot u me ziet als rechtvaardig. Maar u weet wel beter, vader. Ja, daar praten we niet meer over. Je bent mijn zoon. We zijn bekleed met klederen van gerechtigheid. En onder dat schitterende witte kleed, dat zijn de gerechtigheid van Christus... mag je niet optillen om te kijken wat eronder zit. Dat moet je niet doen. Dat zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Zijn we de heiligen of niet? Steek je hand dus op, wie zijn de heiligen hier? Eigenlijk moet je vanuit het geloof zeggen, wij zijn de rechtvaardigen. We wensen niet meer in onrechtvaardigheid te wandelen... want als we een broeder of zuster zien struikelen... of zien, hé hey broer kom op, ga samen, wat is er met je... We gaan hem helpen. We gaan hem geen klappen geven. Geen van onze zonden... die wij bedreven hebben... zal ons worden toegerekend. Wij hebben naar recht en gerechtigheid gehandeld. Wij zullen zeker leven... door de gerechtigheid van... God en Christus... die ons toegerekend wordt. Nou, Het was een hele weg... met de laatste twee woorden... in Ezekiel 33 vers 20. Maar gij zegt, broeders en zusters... Israëlieten in uh, Babel, de weg des Heren is niet recht. Zo. So. Welk woord staat hier? De weg van wie? Hier staat nou Adonai. denk dat waar Heren staat met kleine letters is Heer. Waar het met hoofdletters staat is Jahweh. Maar gij zegt, de weg van de Heer is niet recht. Dat is natuurlijk ja, er is maar één echte Heer. Ik zal u richten, ieder naar zijn eigen wegen. Huis Israëls. Amen? Echt waar. Als we de boodschap begrepen hebben, dan zul je zien hoe lief we met elkaar hebben. En als er iemand dreigt te struikelen, dan grijp je een beetje. Kom op, broer, zus, gaat staan. Waarom komt het dat je struikelt? Waarom is het moeilijk? En dan wijs je hem weer op de belofte van de Heer. Je wijst hem op de weg van Torah. En dan zeg je, je hebt gelijk, ik had de weg van Torah moeten doen. Ik bekeer me weer, ik ga Torah doen. Dan zeg je, halleluja, we gaan samen de weg. Halleluja. Daarom kunnen we samen zingen. Dan kunnen we de Heer groot maken. Anders sta je de zonde te doen. Niemand ziet dat. En hier roep je, halleluja, prijs de Heer. Ik ben een kind van God. Maar God kijkt verder. Hij zegt... De weg des heren is niet recht, zei Israël. Nou zegt hij, ik zal u richten Israël en ieder naar zijn eigen wegen. Huis van Israël. Amen. God is tof, een goede maand.